Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij Muiden een file van 3 kilometer. En de andere kant op een file van 4 kilometer door een aanrijding. Maar alle rijstroken zijn er inmiddels wel weer vrij. Verder file op de A8 Amsterdam-Zaandam. Bij knap Zaandam 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn er drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 The sound of the beat. He don't understand what it's doing to me. Deep down inside like a pinball and heat. Someone's coming to a hip hole. I'm in that.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 Maak want de zon schijnt. Dus pak je radio. Lennart Frans. En zet hem op 106,9. 106,9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhit. tezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomervids.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 starting All under the street right. lights the scene is being set a night for